Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone, iPad, vragenuur van vrijdag 23 augustus 2013. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask apenstaatje bartimeusnl Wilt u meedoen aan het vragenuur, ga dan op vrijdagmiddag naar www.bartimeus.nl-i-ask Goedemiddag allemaal weer. We gaan uh, weer van start met de Ajax-vragenuur. Deze week uh, is Tom er niet, hij is lekker vakantie houden. Uh, Dirk gaat een, uh, uh, een appje bespreken, of twee volgens mij zelfs. Wat hebben we erop staan? Wat staat er op de agenda voor vandaag? Of wat gaan we doen vandaag? Um... Dat lees ik even af van de linker helft hier. Uh, de vraag uit uh, I-Ask, dan zijn er wel een paar, dus die lopen we even door. Dan hebben we als uh, onderwerpen van de apjes die we bespreken vandaag. Dat is uh, Alwien, maar die heb ik nog niet gezien. En die gaat Moves uh, bespreken. Dan uh, hebben we Dirk met Von en Scoopy. En dan ga ik nog een aantal uh, cam, uh, of camera uh, appjes bespreken als daar nog tijd voor is. En dan alles wat nog ten tafel komt. Ik wilde allereerst beginnen met de i vragen. Maar ik laat even los of er nog andere dingen zijn die, uh, die ik gemist heb. Oké, okay, dan ga ik door naar de vragen. Allereerst kregen we een vraag van Fred Gosselet. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die vroeg um, of het spraak. Nou, ik heb ook een spraakprobleem waarschijnlijk. Uh, het spraakprobleem van de iPad opgelost was. Hij gebruikte nog iOS 5. En wilde het of eigenlijk moet hij het updaten nu naar 6.0 of 6, uh, naar iOS 6. Uh, maar hij heeft het dus over dat er spraakproblemen zijn. Nou weet ik natuurlijk niet precies wat hij bedoelt. Um, op de iPad is het, sowieso, zo, is het sowieso dat daar een compacte stem op zit. En dus is de kwaliteit uh, wat lager. Op de iPhone kun je um, wel een high definition stem halen. Dus een, uh, een betere kwaliteit stem. En dat kan op de iPad niet. Dus het maakt niet uit welke iOS je gebruikt. Op de iPad kan dat niet. Dus je blijft daar met een compacte stem uh, werken. Wat ja, iets wat onduidelijk kan zijn. Op de iPhone hadden we inderdaad uh, wel een probleem. Hè? De, de updates die zorgden ervoor dat uh, uh, Xander het allemaal niet meer zo duidelijk uitsprak. De wat was het? De G maakte die een K van. En uit maakte die U van. Dat soort dingetjes meer. Nou, daar, waren, daar zijn wel. ...op de lossingen voor en ondertussen. Eén um, is netjes besproken of beschreven in een handleiding door Visio. Ik zal er nog wel een stukje over schrijven op uh, Blink Magazine... ...om naar dat, uh, naar een linkje daarin te zetten. Uh, voor de rest is er nog eentje boven tafel gekomen... ...die uh, wat je daar doet is dat je um, de hd stemmen van verschillende, drie verschillende talen volgens mij eerst moet downloaden om die andere op te schuiven en dan uh, heb je hem eigenlijk van je iPhone afgegooid en als je dan vervolgens weer erop zet de hd stem van uh, Nederlands dan komt die er weer tevoorschijn. Dat houdt wel in dat je uh, verbonden moet zijn aan een stroomkabel, anders gaat hij dat en natuurlijk wifi, anders gaat hij dat niet doen. Dat, kan, uh, dat neemt een aardig tijd in beslag alleen uh, dan gebeurt er niks met die andere bestanden. Dus dat is misschien wel een veiligere manier of een handige manier, weet ik niet. Het lijkt mij lang duren. Tom heeft het al bij een aantal telefoons uitgevoerd. Um, de andere die Visio heeft beschreven, dat gaat over het resetten van je telefoon. Ik laat even los. Ja, nog even naar uh, die iPad toe. Uh, het is inderdaad waar dat daar geen uh, HD stem op uh, gezet kan worden. Dat is algemeen bekend. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook het probleem niet... Ik begrijp niet waarom mensen daar al zo'n tamtam over maken. Want uh, de geluidskwaliteit van de iPad is sowieso beter dan die van de iPhone. Dus dat... Ja, streep als het ware tegen elkaar weg. Ik vind het absoluut geen probleem. Ik heb ze allebei. En eh, ik hoor inderdaad wel een verschil. Maar dat je nou zegt van... Nou, die ene versta ik een stuk beter dan die andere. Ik vind soms zelfs dat die eh, compacte stem... in sommige opzichten nog wel eens wat duidelijker is... dan eh, die HD-stem. Daar zit me iets te veel onnatuurlijke intonatie in. Uh, maar goed, dat wou ik nog eventjes uh, gemeld hebben... En inderdaad, verder, uh, ja, uh, er zal wel nooit iets aan gebeuren. Misschien ooit met een nieuwe update, dan gaan we weer eens kijken of die het doet. Maar ik lig er niet wakker van in elk geval. En ik, ik, ik zou denken dat eigenlijk niemand dat zou moeten doen. Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk wat mensen van stemmen vinden. Ik heb er zelf ook niet zoveel mee, sterker nog. Ik gebruik altijd de compacte stem. Maar er zit inderdaad echt wel verschil in. Wat Natja overigens net bedoelde is denk ik het volgende, dat je de Nederlandse HQ-stem krijgt als je de internationale instellingen beide, dus die je zowel voor taal als voor de spreekinstelling op Engels zet. Dan wordt, krijg je dus echt een Engelse telefoon, dan moet je een pootje wachten, dan reset je echt helemaal en dan heb je dus in plaats van instellingen heb je settings en in het algemeen wordt dan general etc. Nou, dat laat je in een poos staan. Dan leg je hem aan de lader. En vergrendeld. En hij moet wifi hebben. En dat laatste moet je echt goed controleren. Als gaat het nooit gebeuren. En dat kun je bovenin zien of hij zoveel streepjes van zoveel streepjes voor de wifi geeft. Dat laat je gewoon uh, een poos staan. Je kunt gewoon af en toe even terugkeren naar de Nederlandse setting. En dan ga je kijken of het verschil maakt of je de compacte stem aan en uitzet. Bij instellingen, algemeen voice-over... Daar heb je compacte stem aan of uit. Als daar geen verschil meer tussen is, dus dat je zo altijd de compacte stem krijgt en niet de HQ-stem, dan ga je je instellingen terugzetten naar het Nederlands. Bij internationaal allebei terugzetten. Dan kan die vragen of Siri uit mag. Nou, die moet je dan uitzetten, anders gaat dat niet goed komen. Tenminste in de huidige versies van iOS. En um, als je ze weer op het Nederlands hebt staan, dan hang je de dingen weer aan de stroom. Vergrendelt hem en zorgt dat hij wifi heeft en dan moet het binnen een kwartier tot acht uur moet dat goed komen. De reset die Visio beschrijft in hun handleiding kan op zich prima, maar dat wil je liever niet als het niet strikt noodzakelijk is, denk ik. Dankjewel Ruud en Derk voor de aanvulling. Hartstikke goed. Dan uh, wil ik het daar eventjes bij laten. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dat is eigenlijk een opmerking over de vraag die ik vorige week heb gesteld aan mijn collega Mark. Die het Zico-appje had besproken. En toen vroeg ik hem of je... Uh, ook als je alleen een abonnement van Zico had. Of uh, tv-abonnement, sorry. Van Zico had. Of je dan uh, ook gebruik kon maken van de app. Inmiddels heeft hij laten weten dat het... Niet alleen de tv is, je moet tv en internet abonnement hebben bij Ziggo om het appje te kunnen gebruiken. Oké, okay, dan ga ik door naar de volgende, keer, de volgende vraag. Um, misschien Dirk, als je er nu toch bent, kan ik je die direct vragen. De vorige keer was er ook een vraag over de Appie-app. Um, daar vroeg iemand. Uh, er was een update geweest en opeens kon hij dat niet meer mailen. Hij kon niet meer mailen uh, de, de bestelling, neem ik aan. Dat was ik. Ja, dat hebben ze om een of andere reden uitgesloopt. Ik uh, snap het ook niet helemaal. Je kan hem wel selecteren en als boodschappenlijst soms meenemen, maar dat wil niet altijd. Ik uh, zal daar van de week wel even naar kijken en dan heb ik daar volgende week een wat beter antwoord op. Of ze hem uh, in een andere stiekem hoek hebben verstopt ofzo. Ja, want het is ook zo, er is van de week een update geweest. Die, die heb ik opgehaald en ik dacht van nou, dan is het misschien wel over. Maar het probleem is dus nog hetzelfde. Uh... Uh, het kan wel, want hij gaat er naartoe, maar na een seconde of zo, dan gooit hij hem eruit en kom je weer terug in het scherm waar je vertrokken bent. En het merkwaardige is uh, dat hij op de iPad het wel doet. Uh, maar daar vind ik weer andere bezwaren aan, dus ik doe het liever vanaf mijn iPhone, maar dat gaat dus niet meer. Oké, okay, Dirk zal het voor de volgende keer nog even bekijken. Um, dus ik laat hem even liggen en uh, als er een, een beter antwoord is, dan krijg je die. En dan wilde ik graag naar de volgende vraag en dat is, eens even kijken, vorige keer ook naar voren gekomen, de sms naar mail en daar heb ik mijn neus maar even ingestoken en wat ik daarover lees is dat het afhankelijk is van je provider, oftewel degene uh, waar je je abonnement bij hebt, hebt lopen, of die MMS uh, ondersteunt, dat is uh, uh, berichten met, uh, met, met foto's en dat soort dingen meer. Als die dat doet, dan uh, moet het kunnen. En um, om dat gewoon eens te checken, in plaats van dat je dat allemaal moet gaan uitzoeken bij je provider... ...kun je bijvoorbeeld uh, in plaats van dat je een telefoonnummer een, uh, in de invoert bij de berichten... ...voer je daar een e-mail in en verstuur je die. Voor de rest stond er nog een klein stukje... Sorry Astrid, ik zag dat jij wat wilde zeggen. Ja, okay. je kunt het rustig doen hoor. Uh, je kunt het rustig doorgaan. Uh, Derby heeft ook iets uitgevonden. Dat kan hij misschien nog beter zelf vertellen. Uh, dat als je het uh, doet. Dat kan wel. Maar dan moet je het niet naar een, uh, het e-mailadres uh, uh, doorsturen. Waar ook, die ook aan Facetime is toegekend. Dus als je twee e-mailadressen hebt. Dan moet je datgene uitzoeken. Uh, ik heb er bijvoorbeeld twee. En als ik het naar mijn vaste e-mailadres stuur. Dan uh, gaat het niet goed. Maar als ik het naar mijn, mijn zogenaamde werkadres stuur. Dan gaat het wel goed. Omdat dat niks met Facetime te maken heeft. Ja, je kunt die FaceTime tijdelijk even uitzetten, eventueel, dan zou het in theorie wel moeten werken. Maar als ik het naar mijn FaceTime-adres stuur, dan gaat het inderdaad niet goed komen. En stuur ik het naar een ander adres, dan uh, loopt het prima. En wat Nancy zei is, denk ik heel correct: dat uh, je provider het moet toestaan. En wat ook nog zo kan zijn, is dat ze voor MMS extra kosten in rekening brengen. Ja, dat klopt. Heb ik een keer gedaan: meer dan een euro bij Telford. Oké, okay, nou dat zijn allemaal weer mooie toevoegingen. Um, dus let er een beetje op als je dit wil gaan doen. Voor de rest stond er ook iets en daar heb ik ook even naar gekeken, dat vond ik wel interessant, want uh, er stond, uh, het was een Engelstalig stukje wat ik had gevonden, en daar stond dat je, uh, als je altijd je berichtjes in de mail wilde hebben, dan moest je naar instellingen, naar berichten en dan uh, ontvangen, daar moest je die op de e-mailadres neerzetten, op het e-mailadres neerzetten waar dat naartoe moest. Um, maar ik heb daar eens even gekeken en ik heb het eens even geprobeerd. Maar inderdaad, het lukte van geen kant. Um, dus um, ja, ik laat het maar even voor wat het is. Maar dat stond beschreven op de Engelstalige site. Ondertussen kijk ik even of Alwien er al is. Die zie ik volgens mij nog steeds niet. Uh, want die had ook een aantal vragen neergelegd. Uh, misschien moet ik daar even mee wachten totdat ze er is. Even kijken of er nog meer vragen waren. Even kijken... Uh, er was dan nog een vraag over uh, de folders doorsnuffelen of er een toegankelijke was. Um, inmiddels zijn al die reclamefolders doorsnuffelen, daar gaat het over. Volgens mij zijn ze allemaal inmiddels niet toegankelijk meer. N niet dat ik weet in ieder geval. Ik heb Dirk ook gevraagd, die zei ook, nee dat weet ik niet. Tom zei nog, oké okay, je kunt Supermarkt Plus gebruiken en daar kun je wel een aantal dingen doen. Dus Supermarkt Plus is daar een antwoord op. Ik laat even los of andere mensen nog wat anders weten. Volgens mij is Supermarkt Plus niet up-to-date. Er wordt een beetje weinig aandacht aan besteed. Oké, okay, inmiddels is... Dankjewel. Uh, uh, ja, we moeten even kijken wie het ook weer... Oké, okay, ja. Um, Alwin, je bent aangesloten of je bent aange... Nou, je bent er, sorry. Um, je had ook een aantal vragen gesteld... Uh, vandaag doe je in ieder geval een appje, dat is Moves, en dan gaan we als het uh, jou uitkomt in ieder geval dadelijk gelijk mee beginnen. Maar je had ook twee vragen gesteld, de eerste vraag was uh, of ik globaal of, of er globaal op de Blink magazine uh, kon worden beschreven welke appjes er waren besproken in de iAsk. Nou dat gebeurt eigenlijk al. En dat, uh, Kun je ook zien als je op de beginpagina, zeg maar, als je naar, aan de rechterkant in de linkjes naar Bartimaeus IAS gaat. Ik moet even gluren in mijn eigen ding. Um, en je klikt daarop, dan kom je in een overzichtje zeg maar, van de Bartimees. IAS-vragenuur. Oh, hij gaat niks uitvoeren blijkbaar. Uh, daar zie je een hele overzicht van al de, uh, alle... Alle eigen ask vraagjes podcaster. Dus als je podcast zoekt, dan kom je bij de allerlaatste. De allerlaatste is de eerste die bovenaan de lijst staat. Als je daarop op tikt: dus daar naartoe gaat. En dan krijg je de link naar de podcast. Maar daaronder wordt beschreven wat de onderwerpen zijn van, uh, van, dat, uh, van die keer dat, het, dat, we, dat je afluistert. En wil je kijken van oké, okay, zijn de appjes al besproken of niet? Want dat was meer jouw vraag, zeg maar. Dan Ga je naar de zoekfunctie, of dan gebruik je de zoekfunctie. Die zit rechtsbovenin. Dat is een zoekvakje. Invulvakje, daar vul je in. Nou, stel voor dat ik uh, supermarkt plus zoek. En kijk of we dat hebben besproken. Ik typ daarin supermarkt. En vervolgens krijg ik zoekresultaten. Om snel bij de zoekresultaten te komen, kun je een uh, nummertje 1 zoeken, op nummer 1 zoeken. En dan kom je bij het eerste resultaat uit. Dus. Uh, dat is eigenlijk een manier om te kijken of die al besproken is of niet. De allereerste iask ask uh, vragen nu podcast zijn niet geïnventariseerd, dus dat, dat is nog een job die moet worden gedaan. Uh, maar voor de rest, ja, is uh, is het dus mogelijk wat jij graag zou willen. Alwin, ben je er? Ik uh, hoor nog niks van Alwien terug. Alwien, als je ons hoort, of als je mij hoort, laat zo zeggen, kun je dan even wat zeggen, want wij horen jou niet. Ik heb haar net even opgebeld. Ze, ze kan niet meer zo goed vinden hoe het moet, zei ze. Het <laughs> schiet niet echt op, dus. Oké, okay, dankjewel Astrid. Um, dan laat ik die andere vraag ook nog maar eventjes. Dan denk ik, Dirk, dat jij maar uh, alvast kan beginnen met jouw eerste appje En dan uh, hopelijk inmiddels dat Alwien dan uh, ook kan aansluiten en uh, uh, ...tussen jouw twee appjes door uh, wat kan vertellen over haar app. Is dat een idee? Ik denk dat ze het vanaf de nek probeert en dat ze daarom uh, misschien nog niet zo goed weet hoe het werkt. Als iemand dat wel weet, dan kunnen ze dat misschien even, even nu even laten weten. Dan kan ze dat horen. Ik weet niet is de eerste keer dat ze daar inlogt, want als ze daar niet voor de eerste keer inlogt... ...dan staat er op de Blink-magazine een directe link, een link naar de podcast... Voor de Mac ook. Dus naast de Windows-inlog zit een Mac-inlog-link. Uh, dat, dat weet ik dus niet. Of ze dat voor de eerste keer doet of niet. Dat weet ik niet. Oké, okay, Dirk, zou jij kunnen starten? Ja, dat kan ik. Uh, ik wil ook even iets zeggen over mijn... Dirk, je liep vast. Dus ik heb je even uh, clear-speaker gedaan. Nee, want... Oké, okay, ik weet niet hoe ver het gelopen is. Ik zei dat ik... Dat ik eerst wat over mezelf wilde zeggen, dat ik niet zomaar weer de chat in wil ploffen. Ja, nou doe ik het wel. Ik zie het nou gebeuren. Um, ik ben ziek. Ik heb uh, darmkanker met uitzaaiingen. Daar heb ik op zich niet zo heel veel last van. Ik krijg chemo en dat uh, is wel lastig. Daar ben ik meer moe van dan ik zou willen. Verder heb ik een aantal complicaties in een buikvond en een stoma die me wel wat ellende bezorgen. Dus het uh, energieniveau is niet wat ik graag zou willen en het leven staat in een wat lagere versnelling dan uh, ik prettig vind. Maar aan de andere kant is het zeker de moeite waard om uh, voldoende energie te sparen om dit vraaguur te blijven doen. En dat ben ik ook zeker van plan omdat ik het hartstikke leuk en belangrijk vind. Nou dat begint er met volgende week moet ik geopereerd worden dus dan ben ik er misschien niet bij. Dat gaan we zien. Ik ga dat zeker proberen van wel. Het andere leuke, of nou nee, dat was niet leuk, maar iets wel leuks is dat um, ik een apparaatje heb dat ik het nu met twee iPhones kan doen. Dus daar gaan gewoon twee iPhones in, een koptelefoon in en dan kan ik dus de tweede iPhone laten horen in de chat terwijl ik op de eerste iPhone met TC Conference ingelogd ben. Nou, dat is even een test of dat blijft lopen, ja of nee. Loopt dat niet dan schakelijk over naar PC, loopt dat wel, dan blijft het op deze manier doen. Oké, okay, vond ...hebben we bedacht uh, en de reden daarvoor is dat het een keer weer wat anders is dan we, wat we tot nu toe vaak gedaan hebben. Fon is een app, daarmee kun je je iPhone gebruiken als extra handset op, in mijn geval een, um, een Fritzbox modem. Ik moest dat even nadenken over de naam. En dat betekent dus op het moment dat ik gebeld word op mijn thuislijn dat de iPhone gewoon overgaat... En afhankelijk van hoe de berichtingstelling is, daar kom ik straks nog even op terug... ...moet ik een bepaalde handeling gaan doen om dat gesprek op te nemen. Het nadeel is dat hij zo heel af en toe dan uh, is hij de fritzbox kwijt... ...maar dat is bij mij ongeveer één keer in de week of één keer in de twee weken of zo. Maar lastig is het wel dat hij dat in de achtergrond niet altijd vasthoudt. Het grote voordeel vind ik dat ik ook op mijn huistelefoonlijn uh, het contacten ding van mijn iPhone kan gebruiken en ook de calllist van het modem. Dirk, je was weer even eruit. We hebben je tot het modem gevolgd. Dat loopt toch niet? Dat loopt waarschijnlijk niet altijd zoals we dat graag zouden willen. Ik blijf dat nog even proberen. Lukt dat niet, dan pak ik gewoon de PC-versie. Oké, okay, het volgende Als je hem nou opstart, kom je uh, in een um, dialoogvenster waar een aantal dingen wordt gevraagd. En een van de dingen is het adres van je Fritsbox. En... We waren je weer kwijt. Oké, okay, dan ga ik het toch mee via PC doen. Dat schijnt toch wel wat stabieler te lopen dan de app. Uh, hoewel dat straks misschien wat beroerder klinkt, maar ik ga mijn best doen. Uh, je kunt dus vanaf het modem de calllist gebruiken. En ook als dus mensen bekend zijn, kun je ze als contact opnemen. En op het moment dat die iemand dan belt, hoor je ook wel contacten belt. Oké, okay. als ik de app open doe... Geselecteerd. Krijpad, dat tablat. van ik tabbladen of een aantal tabbladen, 4 of 5. Het begint links met keypad. Context, tab 2 de van pakten. 5. Cool list, tab 3 van 5. Fritsbox, tab 4 van 5. De Fritzbox, tab 5 van 5. En een more tabblad. Deze app is toevallig voor de Fritsbox, maar er zijn meer modems die dit soort dingen ondersteunen. Dus op zich is het van een aardige tak van sport. Ik begin eens een keer met het moordtabblad. Geselecteerd. Moord. tab. 5 van de wireless network connection. Hij zegt dat hij een wireless network connectie gevonden heeft. Export contacts. Het exporteren van contacten. Settings. Nieuw bericht van Chris, Butler, Chris Butler, Hollywood en Krijpad. Tab. 1 van 5. Daar komt even een bericht tussendoor. En nu zitten we bij keypad 1 van 5. Settings. Ik ga het settings-ding even in. Settings: Frits Aap Terugknop. de rugknop. Hij zegt daar: Frits Ap van de Fon. Nou, dat vindt hij schijnbaar mooi. Settings: context. Adres: 192.168.178.1. Dat is het standaardadres van mijn Fritsbox. En normaal gesproken kan hij die ook gewoon vinden. Mocht je die niet kunnen vinden, dan moet je hem even handmatig invullen. En dan moet je dus wel weten wat jouw Fritsbox adres is. Het kan zijn dat iemand het omgezet heeft, dat je het zelf omgezet hebt. En dan moet je het met de hand invullen. Telefoonnummer superset. Schakelknop uit. Telefoon, telefoonnummers suppressed. Oftewel, of hij telefoonnummers moet onderdrukken. Nou, dat staat uit. Dat hoeft hij dus niet. Hij mag dus ook gewoon telefoonnummers laten zien in de app. Speech compression, schakelknop. Uit. Telect speech compression, schakelknop. Uit. Speech compression, of dat gebruikt moet worden. Nou, standaard staat die uit, dus ik heb dat eruit gelaten. En de WiFi die ik hier heb is voldoende stevig om dat te kunnen. Dialing rules. Dialing rules, daarmee kun je een aantal dingen aangeven hoe nummers gebeld moeten worden, bijvoorbeeld voor welk, uh, welke nummers die het mobiele netwerk moet gaan gebruiken, etcetera. Dat doen ze vaak bij dit soort programma's om nummers als 112 toch welbaar te maken. Ringtone. Die ja. De ringtone. Nou, dat is, lijkt me duidelijk. Dan kun je kiezen wat voor toontje eruit komt. Kijpad. Dat. 1 van 5. En dan ben ik weer met keypad 1 van 5. En dan doe ik die even dubbel tikken. 1 knop. Dus het is niet zo'n heel spannend tabblad. Daar staan de nummers 1 tot en met 0 op met een stelletje en een nekje. En daarmee kun je dus een telefoonnummer met de hand kiezen. Ja, dat. Nee, 1 van 3. Niet op met een knop. Top met een knop. Ja, nou doet hij het weer. Mijn internetconnectie schijnt er af en toe uh, wat last van te hebben. Geselecteerd. Kijkpad, tab 1 van contact. Tab 2 van 5. Het tweede tabblad is contacten. En dan kom je gewoon. Louise Alaila zien. In Apian Achterberg. Accessorbaka, Abel. Dat is een beetje een raar contact, hoe die erin gekomen is, weet ik niet. Dat is wel een testding geweest of ofzo. Hier kan ik dus op de gewone manier, hoe ik dat ook bij de iPhone doe, als ik mobiel wil bellen, kan ik contacten opzoeken met een tabindex, cetera. Dus kan ik gewoon met name gewoon mensen bellen en hoef ik dus minder nummers te onthouden. Het volgende opblad dat, is dat, geselecteerd call list, dat de call list. 3. Incoming voor from Saskia. En daar kan ik dus kiezen of ik de... Geselecteerd. Al calls. Knop 1 van 4. Calls. Incoming calls. Knop 2 van 4. Incoming. Mist calls. Knop 3 van 4. Gemiste gesprekken. I'm going calls. Knop 4 van 4. Nou, daar hoort normaal gesproken outgoing calls te staan. Dus dat zijn dan de mensen die ik gebeld heb. Dus daar kun je selecteren welke soort nummers je ziet. Hij staat nu op all. En dan krijg ik dus gewoon een lijst. En dan kan ik van iemand dubbeltikken. En dan wordt hij gebeld. Geselecteerd. Callist. Tap Fritsbox. Tap 4 van 5. De Fritsbox-tabblad. Fritsbox. Koptekst. Fritsbox. Koptekst. Model. 15:35. uur 35. model. Oh. Fritzbox van de 7360. Dat is het model van de Fritzbox. Box. Vierbare version. 100. connecten as. koptekst. Nou, dan komt er de naam hoe de ding aangesloten is: Frits Aap van. Knop. Wireless Network Connection. Oh. Export context, oh. Fritsbox, Tap. 4 van 5. Ik... Ik raak een verkeerd tablet aan. Fritzbox. Model. Vierbare version. 111.05.24. Ze dus zijn heel kritisch op uh, firmware vaak, dat bepaalde firmware wel ondersteund wordt en andere niet. Er staat een lijst bij veel apps welke je kunt gebruiken. Connect en context, Telepahony device, iPhone 5 van de interne nummer, Ster 622. En je krijgt dus ook een intern nummer. Dus als ik met een andere telefoon bel, dan uh, gaat dat ding gewoon over. En dan hoor ik wie er belt, gewoon als een soort poesbericht. Je kunt die poesbericht op uh, drie manieren instellen: dat hij niks doet, dat hij stroken geeft of dat hij een melding geeft. En bij stroken staat er alleen maar een tekstje bovenin voor een seconde of drie, vier. En bij meldingen komt er echt een, een dialoogvenster over het scherm heen waar je hem op kunt nemen. Dan moet je dus echt een startknop tikken of een. Uh, sluitknop. En als je die startknop kl klikt, dan wordt de app geopend. En daar heb je dan een opnemenknop, en dan kun je praten. Die dingen krijgen ook een intern nummer, dat hoorde je net ook. Telephony Device, iPhone Fijn van werk, intern nummer Sterster 622. Dus Sterster 622 is dus binnen mijn huistelefoon het nummer waarmee ik deze iPhone kan bellen. Nou loop ik even heel snel aan de telefoon en dan kan ik hem ook laten bellen, momentje. Geselecteerd, slasflesfons, drie van drie. Even kijken, ik ga nu met de iPhone naar het bureaublad toe. En Berichten. Hij staat nu gewoon op berichten. Pak ik een andere huistelefoon en ga ik bellen. 622. Attentie, vond, call of 1. Fom sterfster 1 Call from sterfster 1 Ik veeg naar rechts. Sluit knop. Switch to knop. Fom sterfster 1 Accept, knop. Reject, knop. Accept, knop. Exit. Nou, nu nou, gaat het gewoon. De... En, en hoe horen we de... dat? Dus en hoe horen we dat? door de iPhone. iPhone. Die doen we weer en dit, weg. Fritzbox. Nou, ontdekt hij ook dat er opgehangen is. Als je ophangt terwijl er nog niet opgenomen is... ...dan verdwijnt die uh, dialoogbox vanzelf. En je neemt dus niet meteen het gesprek aan. Op het moment dat je op start klikt... ...dan moet je nog een keer op accept tikken ...en dan uh, heb je het telefoongesprek. Nou, dit was ongeveer wat ik over deze app te melden had... Als er nog vragen zijn, geef ik de microfoon vrij en anders gaan we straks verder. Tot Is dat bellen dan helemaal gratis via voice over IP? Dat hangt een beetje van het abonnement af wat je hebt natuurlijk. Uh, ik bel gratis naar vaste nummers, dus kan ik ook via dat vonding en wifi gewoon gratis bellen. Dus dan gelden dezelfde condities als voor de rest van je gewone huistelefoon. Oké. Okay. Bedankt. Ik wil nog even vragen, precies het aannemen, want uh, stel je bent iets heel anders aan het doen en dan gaat je op telefoon en je bent met iPhone iets aan het doen. Eben. Als je aanneemt, dan uh, hangt het een beetje ervan af hoe de instellingen van je berichtencentrum staan. Als die op stroken staan, dan staat er een kort tekstje bovenin. En als je die op meldingen hebt staan, dan komt er dus echt... Wat ik net liet horen, dwars over het huidige scherm komt een dialoogvenster met... ...of je wilt starten of dat je hem wilt sluiten. Ah, ik heb een dialoogvenster nooit gevonden. Ik ga nog eens op zoek, want het wou mij niet lukken om aan te nemen. En uh, uitbellen, ik kan ook niet uitbellen. Jij wel? Ja, ik kan er gewoon mee uitbellen. Uh, zowel naar nummers binnen uh, de huiscentrale, zal ik maar zeggen, als naar buitennummers. En wat zegt hij nou als je probeert uit te bellen of krijg je helemaal geen contactenlijst? Ja, dat krijg ik wel en ik kan ook bellen. En dan uh, komt de naam van de contactpersoon, die hoor ik ook. En ik hoor ook even dat hij begint te bellen. Maar dan hangt hij meteen weer op. Dus hij maakt niet echt verbinding. Kan het een firmware versie zijn van je modem of heb je dat gecontroleerd dat daar de laatste in zit? Nee, de laatste in. Nee, snap ik niet. Dat zou je kunnen... Proberen om een mailtje aan de helpdesk te schrijven, die zijn redelijk goed van terugschrijven, geloof ik. Ah, uh, oké, okay, ga ik doen. Ik ga nog eens even het modem uh, kiekelen. En als het niet helpt, dan uh, schrijf ik een mailtje. Ah, ik vind het een heel prettig ding, want ik hoor nu wie mij belt op de huistelefoon, tenminste als het een bekend contact is. En anders hoor ik het nummer. En de gewone huistelefoons die wij hier hebben, dat zijn van die draadloze handsets van uh, 20 euro bij de pro of zo, bij de werkveld. En die kunnen wel heel veel, maar dat is echt absoluut niet uit je hoofd te leren hoe je daar geheugen in stelt en uh, hoe je daar nummers terugbeeldt en zo. Dat is zo lastig dat dat niet moet, heb ik niet genomen, laat ik het zo zeggen. Dus dit is wat mij betreft een prima oplossing. Heb ik nog de hamvraag? Uh, kun je die fritsbox nou ook, uh, laten we zeggen, op afstand benaderen? Uh, je bent buiten de deur, je hebt wel een mobiel netwerk. Kun je dan ook gewoon uh, je huistoestellen uh, bedienen, dan wel opnemen? Heb ik niet geprobeerd, dat ga ik wel even voor je uitzoeken. Ik kan me zo voorstellen van niet, want dan krijg je natuurlijk allerlei beveiligingsissues. Maar wat zelden zegt hij van log in op je Fritzbox en is hij helemaal blij. Uh, ik ga dat proberen, moet ik even mijn wireless een keer uitzetten en dan hoor je dat van mij. Oké, okay, het lijkt me wel boeiend. Ja, het is handig, dat, dat vind ik ook heel handig. Dat je heel goed kunt zien wie jou gebeld heeft. Dat kan ook op onze telefoon. is officieel ook op het ontoegankelijke menu. Maar met dat ding kan ik wel zien. Wie mij gebeld heeft de hele dag. Ja, dat blijft vaag dat het zo anders reageert bij jou. Ja, maar die lijsten werken wel. Alleen ik kan er niet mee bellen. Ja, zal een mailtje richting Hellendesk worden, vrees ik. Ik heb... Oh, sorry. Alvien. Nee, ik was klaar. Ik kon alleen zeggen dat ik het zou doen. Misschien heb ik het net even gemist al. Maar de... De modem hoef je voor de rest niet in te stellen. Hè? En, um, even kijken. Ik heb dan ook wel een Fritzbox, maar ik heb natuurlijk weer niet uh, de internet bellen via die Fritzbox. Um, dat heb je wel nodig om dit uh, te kunnen activeren, lijkt mij. En dan heb ik nog een derde is dat zeg maar, uh, ik heb een, uh, weet ik veel, een. Uh, Nee, dat kan volgens mij niet. Maar ik doe even een, een, misschien een domme vraag stellen, maar ik heb een uh, kabeltelefoon, uh, zeg maar. Daar heb ik zo'n uh, zo router voor, zo die zij leveren, zo'n provider. En uh, vervolgens uh, wil ik, koop ik zelf een uh, Fritzbox en uh, zet het daartussen. Uh, werkt het dan ook? Dat denk ik niet. Ik denk dat gewoon de internetconnectie via die Fritsbox moet lopen. Maar het kan wel zijn als jouw router uh, wireless heeft, wat ongetwijfeld zo zal zijn. Dat er ook een dergelijke app voor jouw router is. Ik heb er wel een stuk of vijf of zes gezien in de App Store. Maar het blijft dat je dus een internetabonnement uh, uh, moet hebben zeg maar, bij je provider? Ja, volgens mij wel. Het werkt alleen over VoIP-lijnen. En ja, als je dat anders wil, dan zou je via zo'n SIP-account zo uh, kunnen gaan bellen. Je kunt bij je provider ook heel vaak dat soort accounts vrij makkelijk registreren. Het kost een paar euro per maand. Dan heb je een extra telefoonnummer. Maar dan kom je dus terecht bij pakketten als softphone en Linkphone en dat soort dingen. En groundwire en weet ik veel hoe die dingen allemaal heten. Maar daar vind ik eigenlijk de kwaliteit vele malen slechter dan wat ik via die fritzbox app heb. Die kwaliteit is gewoon goed en die is ook gewoon lang goed. En met, met softphone of dat soort dingen, ah, dat wil je echt niet lang. Want af en toe valt die verbinding gewoon weg. En Blijf ik gewoon woorden missen en zo, dus dat hele uh, voice over IP direct gestuurd vanuit een iPhone Oeh, vind ik op zijn best matig. Ik geloof dat de VoiceBuster app er nog het beste uitkomt, maar uh, ook dat is disputabel. Met Skype kan het wel, maar dan moet je krediet kopen. Maar de verbindingskwaliteit van Skype, ja, die varieert natuurlijk ook. En um, ik heb het idee dat je stem behoorlijk vervormt als je via Skype belt. Maar de stabiliteit is redelijk goed. Dus die von-app, als je het gewoon intern via je netwerk doet, draait perfect. En als je via SIP-accounts gaat bellen, nou, ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. Probeer ook eens Ring Credible. Ring en van credible. Moet je ook uh, credit verkopen. Dan kun je ook naar vaste en mobiele nummers bellen. En dat is hartstikke goedkoop. En hij was slecht van kwaliteit, maar. De laatste weken is hij heel erg verbeterd. Ja, dat is een hele mooie app. Die heeft Tom volgens mij hier al een keer besproken. Zo niet, dan uh, komt hij volgende week aan de beurt. Zeg het nog eens de naam. Ring, R-I-N-G. Geloof ik uit mijn hoofd. Een credible. Uh, C-R-E-D-I-B-L-E. Oké... Okay, um... Uh, wat ik nog even wilde vragen is ook nog een andere vraag. Want vroeger, niet vroeger, heel vroeger, nee, uh, uh, was het ook zo, de FON, dat stond zo dat als iedereen die dan dezelfde, uh, nou ja, waar dat toen voor stond, was dat je de routers uh, die de FON hadden of die zich aansloten bij de FON, die konden gratis met elkaar bellen. Is dat nu ook? Nee, niet dat ik ergens gezien heb. Ja, is natuurlijk ook een domme vraag, want je blijft er gratis in hoeverre gratis. Gratis is natuurlijk bellen uh, met uh, data uh, over de lijn met Voip. Uh, tenminste, je betaalt er wel ergens voor, maar dan is het sowieso gratis. Dus uh, nee, domme vraag. Oké, okay. um, dankjewel Dirk. Ik uh, laat je even met rust, kan je even bijkomen. En uh, dan ga ik vragen of Alwien uh, het over wil nemen van je met de app. Uh, wat was het, Moves? Nou, liever volgende week. Ik heb hier allerlei technische problemen. Ik heb een hele slechte verbinding hier. Het moet via de Mac. Ik wist me god niet hoe het moest. Nou, dan kan weer aan de praat gekregen, maar toen zat ik in allerlei venters verdwaald. Het was me die wil niet opladen. Ik heb natuurlijk verkeerd snoertje. <lacht> Kortom, ongeluk op hetzelfde alleen. Mag volgende week? Tuurlijk, Alwin. Ik zet je voor volgende week erop. En uh, wat betreft uh, je Mac inlog heb je al eerder ingelogd op de. Uh, dus heb je eigenlijk het bestandje zeg maar, neergezet wat je nodig hebt uh, voor de Mac? Heb je dat al een keer geïnstalleerd of niet? Uh, dat wilde ik even weten. Ja, hij heeft het ook gedaan. Vorige week deed hij het ook. Alleen, ik, ik, ik heb een week niet naar gekeken. Nou was ik weer half vergeten dat ik weer moest. En toen zat ik in allerlei schermpjes. Ik had natuurlijk haast. En dat was al helemaal geen goed idee. En, dat, en, toen, was, en toen had ik het snoep. Nou ja, af en uh, Vorige week dan heb ik het je orde. Oké, okay, hebben we afgesproken. Volgende week ben je aan de beurt. Er uh, staat trouwens op de Bartimees Ayask, uh, de Blink Magazine, en dan Bartimees Ask. Vragen Vragenuur, daar staat een directe link naar de, naar de box hè? of naar, de, naar deze podcast. Nou ja, Ask, vragen Vragenuur. Um, even kijken, dan Dirk. Ja, toch aan de beurt met je Scoopy Woopy. Probeer het nog eens, Dirk. Oké, okay, nou dan uh, ga ik wel eventjes kijken of ik ergens mee kan starten. Um, ik heb wat uh, camera appjes uh, bekeken. En camera appjes bedoel ik mee. Uh, appjes waar je foto's mee kan nemen, video mee kan opnemen. En, en nou zou je kunnen denken van oké, okay, waar hebben wij dat nu voor nodig? Er zijn nog steeds mensen die uh, foto's willen nemen. Sorry, ik moest even mijn knopje vastzetten. Um, ik ga even mijn iPad erbij pakken. En het eigenlijk het, wat ik hiermee wil laten zien... Kijk, foto's maken, uh, daar kan je over discussiëren... of dat wel of niet uh, handig is voor uh, mensen die blind of slechtziend zijn. Uh, daar mogen ze zelf allemaal een keuze en een mening over hebben. Maar wat ik eigenlijk wil laten zien met deze appjes... is dat er andere manieren zijn om je iPad te bedienen. En dat vond ik wel leuk om uh, dat ook tevens uh, te laten horen. Uh, allereerst ga ik naar CamMe. Als ik die zo kan vinden... Ops, 1, 2, 3. Zo, zo 1 stem. Tom. Tom, hè, Ik zal hem even wat harder zetten, want uh, het is natuurlijk de compacte stem, hè, heel duidelijk. Oké, okay. als ik hem um, opstart, de Chemie, dan krijg ik eigenlijk een, uh, een klein mini-introductiefilmpje te zien van uh, hoe dat dan moet. En vervolgens heb ik een sluitknop, daar blijft die op staan, die zit linksbovenin. Close ad 2x, knop. Don't show it in 2x, En je hoort het al, het is een Engelse app. Uh, dan heb ik de tweede, ik heb even doorgeveegd. Uh, en uh, rechtsbovenin zit de don't show it again, knop. Nou, als ik die indruk, dan krijg ik dat introductiefilmpje niet meer. En als Close ik 2x, knop. Dat zijn dus de twee knoppen die aanwezig zijn. Nou, ik zal even zeggen, don't show it again. Dubbel tik ik op. Oké. Okay. Nu zit ik in de, in de camera. En hoe deze camera. of de, hoe, wat, waar het over gaat is, in plaats van op dat knopje te moeten drukken, zeg maar, om een foto te maken. En dan moet je meestal een knop gaan zoeken. Um, ga ik nu dus manieren bespreken zoals je een foto kan maken zonder dat je dat op zoek gaat naar dat knopje. En deze werkt door... Um, je hand op te steken, je platte hand richting de camera. En als je hem dichtklapt, dus je vingers naar de muis van je duim brengt, met z'n allen, met z'n viertjes, dan gaat hij een foto nemen. Ik ga even proberen of dat gaat lukken. Ik hou hem even hier vast. Ik ga mijn hand opsteken. Kijken of hij wat gaat pakken. Nou, je hoort al dat hij hem gepakt heeft. Alleen ik ging alweer, ik was ongeduldig, ik wilde alweer bewegen en bewegen. Oké, okay. ik ga nu uh, mijn uh, vier vingers naar mijn muis van uh, mijn hand brengen, dus ik heb een open hand richting de camera, zoals hij halt roept, zeg maar. Ik heb hem geklikt en hij gaat aftellen. En je hoort drie piep, piep, piepjes en dan de derde gaat hij hem, dan geeft hij aan smile en dan moet ik dus smilen en dan heb ik een foto gemaakt. Heel leuk allemaal. Camera about a camera flip a 2x knop. Er zit ook uh, de camera flip op, oftewel ik kan uh, draaien van camera, dus de camera van, aan de voorkant of de camera aan de achterkant gebruiken. Camera about a uh, 2x knop. Um, dit is de about, dus daar staat niet zoveel in, dat is gewoon uh, waar het over gaat of wie het heeft gemaakt. En dat de was camera. het eigenlijk zo'n beetje. Hij wordt gewoon toegevoegd aan de fotorol en uh, nou, dat is een leuke manier om de... Chemie te gebruiken. Ik laat even los voordat ik met de volgende uh, doorga. Ja, je bedoelt toch gewoon dat je je handen wel op het glazen scherm van de iPad moet hebben. Niet vrij in de lucht. Ik bedoel vrij in de lucht. Dus je maakt een foto, je staat al sta je weet ik veel hoeveel kilometer vanaf af, maar in de camera te zien is dat je hand opsteekt. Hij gaat kijken of hij je hand ziet. Uh, dus het platte kant van je hand. En uh, als hij die ziet dan hoor je ook dat hij dat, uh, dat, hij dat heeft gevonden. En vervolgens kun je dus een, uh, een klappenbeweging maken, oftewel een knijpbeweging weet ik veel hoe je het noemt. Dus het is niet het scherm aanraken, helemaal niet juist. Dus je zet je iPad of iPhone ergens neer, je gaat uh, een beetje in, in, in het beeld staan en je steekt je hand op. Alwin, uh, je was wel aan boord, maar we hebben niks van gehoord als je wat zei. En Kees, uh, ik zag jouw handje ook. Ik zei niks. Nou, Kees heeft ondertussen in de chat uh, wat geschreven, hij wilde alleen maar dankjewel zeggen. Oké, okay. Ik ga door naar de volgende en dat is uh, WaveCam, oftewel uh, W-A-V-E. En dan uh, CA. Oké, okay, Wavecam is een uh, iPhone dingetje. Eigenlijk hetzelfde in principe. Um, er zitten alleen wat extra knoppen. Ik weet niet helemaal waar het voor is. Er zit een linksbovenin een... Uh, ik zal het hem even doorschuiven. Kan. EG camera open. EG camera... EG camera muziek. Er zit een muziekknopje. Of ik dat aan of uit wil zetten. Ja, ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik, ja, hij staat nu aan, maar ik hoor... Oh, ik hoorde eventjes wat. Volgens mij een stukje muziek. Uh, deze werkt uh, met het uh, zwaaien. Dus ook weer die open hand en je zwaait uh, voor de camera. Dus in plaats van dat je hem dichtklapt, zwaai je ermee. En dan moet hij een foto gaan nemen. Nou, ik heb hem één keer zien werken, moet ik eerlijk zeggen. En daarna niet meer. Kipstab. Die zit aan de Keep zegt hij halverwege. Nou, dat betekent gewoon dat je je ding stabiel moet houden. Dat zou wel een probleem zijn bij mij. Want ik probeer hier met, zes, met twee handen allerlei uh, dingen vast te houden en te doen. En ik zwaai me naar mezelf. Maar het werkt allemaal niet zo prettig. Maar dat is weer een andere manier van hanteren. Deze heeft wel een albumknopje. Dus dat ik wel naar het album kan. Um, en uh, als ik... Oh, ik hoor weer die muziek. Dus dat zal het muziekje zijn. En als ik zwaai, dan gaat hij ook weer aftellen. En vervolgens maakt hij een foto. Zonder dus dat ik de iPad of iPhone aanraak. Ik ga deze weer even sluiten. Thuisknop. Instellingen. Dat, uh, dat zijn voornamelijk bewegingen voor, het, uh, voor, het, voor de camera. Nou, er zijn nog andere manieren. Namelijk uh, gebruik te maken van geluid. En daar is klep. Mera een mooie optie voor, op uh, voorbeeld van. Ik ga hem erbij pakken. Weef, Ik zoekveld, Wif. zoekveld, zoekveld, zoekveld wees trekst, knop, weef. C, L, A, P, M E, R, A. Beste, beste zoekresult. Tik erop. En deze werkt eigenlijk op geluid, of tenminste op geluid. Uh, wat zit hier er weer in? Je kunt weer draaien met de camera, welke camera je wilt gebruiken. Knop. Mm -hmm, no. Dan zit er een menu, een menu preview knop op. Um, daar zit niet te veel in. Ik kan er even in klikken. Daar zie ik al mijn uh, fotootjes in zitten. Dus het album zeg maar. Maar dat is niet helemaal toegankelijk. Ik kan alleen maar per rij. Ik kan niet één foto daaruit kiezen. Dus ik ga Action. hier weer snel uit. Action. Dat is niet toegankelijk. Maar dat geeft niet. Want hij plaatst ze gewoon in de filmrol. Dus daar hoef ik... Camera. Camera. Niks mee te doen. Dan vervolgens heb ik. nog... Converse, sorry, die hoorde ik niet. Menu, menu converse, de convers De convers heb ik hier staan. En dan kan ik zeggen of ik een foto, een video of een reeks van foto's wil maken. Die kan ik daar instellen. Ik klik er even op. Settings. Context. Mode. Context. Hier heb je de mode. Dus met andere woorden. Geselecteerd. Single. Knop. Single. Wil ik één foto maken? Wil ik Knop. Multiple wil ik een aantal foto's achter elkaar, snel achter elkaar maken. Video Knop. En de videoknop. Oftewel wil ik een videootje maken. Vervolgens kan ik ook nog wat al zeggen over de timer. Dus hoeveel seconden moet hij wachten voordat hij gaat beginnen. En dat is eigenlijk het Knop. converse minuutje. Ik zeg weer even dan, dat linksbovenin zit. Knop. Um, vervolgens ga ik nu het uitvoeren. Ik zet mijn camera even neer. Oh, Kom. En ik ga klappen. Ik zie uh, links, nee, in het midden onderin zit een listening knop. Die spreekt hij ook uit als ik daar langs loop met mijn voice over. En ik klap. En je hoort dat hij weer een uh, piepgeluid maakt om uh, te starten en af te tellen, en vervolgens uh, hoor je de, uh, de shutter gaan, zeg maar het shuttergeluidje, en wordt de foto gemaakt. Dat is een andere manier. Deze is trouwens uh, beperkt. Je mag maar een aantal foto's maken en als je meer wil maken, dan moet je volgens mij 1,79 betalen. En dan kun je unlimited uh, foto's maken. Er zijn er meerdere van deze, dus die werken op geluid. Er zijn er ook meerdere die werken op uh, beweging van uh, via, voor, nou, lang, via de camera. Um, en er is er zelfs eentje die ook op geluid werkt waar je met z'n allen of alleen telt van 1 tot en met 4. Dan wel op zijn Engels en dan maakt hij een foto. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Dat wilde ik eigenlijk een beetje laten zien met uh, de manieren waarop je dus zonder de iPad aan te raken dingen kunt uitvoeren. Instellingen. Ik laat weer even los. Is dit ook dan op de iPhone mogelijk om dit bijvoorbeeld te doen of alleen maar op de iPad? Ik zou zeggen, goedemiddag trouwens, ik ben Gunter Bos voor degene die dat nog niet gezien had. Nee, je naam staat er niet bij Günther, dus deze is gewoon voor de iPhone en de iPad zowel, maar het is eigenlijk een originele iPhone en ze kunnen allemaal gebruikt worden voor de iPhone. Dus het is meer het verhaaltje van de iPad uh, of ze daarvoor gemaakt zijn. Die laatste, de, nee de Wavecam die was in ieder geval alleen voor de iPhone uh, gemaakt. Dus dan kan je wel op twee keer vergroting zetten. Maar dus uh, alles werkt met de iPhone. Oké, okay, dan heb ik er nog één um, iets anders wat ook met de, cam of de camera te maken heeft. Dus um, de snuffel is door, de, door die opties heen. Hè, want het is leuk om te zien dat je dus dingen kunt uitvoeren zonder die iPad aan te raken. Dus op geluid of de, op bewegingen. Ik vind dat altijd leuk uh, om te zien uh, wat daarmee uh, mogelijk is. Um, dan wilde ik ook nog eventjes CloudCam bespreken. Dat is C-L-O-U-D-C-A-M. Wat uh, kan je daarmee? Nou, eigenlijk uh, is het zo dat als ik een foto neem met dat appje, dan uh, kan ik zeggen dat hij dat direct moet uploaden naar mijn Google Drive of naar mijn Dropbox. Ik ga hem er even bij pakken. Klap meer. Zoek, meer. Zoekveld. Zoekveld. Wisttekst. Knop. Klap Beste zoekweer. Stemt. Dit is een iPhone-appje, dus hij is dus ook weer klein weergegeven op mijn iPad. Uh, er zit een autoknop auto op, dat is de flitser aan, uh, uit of de automatische, daar die op, nu op staat. Dan auto, hoor je hier pad foto, dat is een map die ik heb aangemaakt op mijn Google Drive. Um, als je een mappen wil aanmaken, uh, dan doe je dat met deze knop, daar kom ik zo op terug. Dan... I can change, knop. Dan hebben we de icon switch knop, dat is de knop waarmee je zegt de voor of aan de achterkant een foto nemen. Dan zit er links onderin. BG last foto knop. Nou dat BG last foto zo hoor ik iets. Maar dit is waar je het in de cloud zet. Dus of je het naar de Google Drive uploadt of naar de Dropbox uploadt. En dan hebben we nog een laatste knop. Take photo. No. De take foto knop. Nou die spreekt voor zichzelf denk ik. Uh, dat is de foto nemen. Ik ga weer even terug naar de knop. Naast uh, de autoknop, oftewel in het midden bovenin, um, die heeft in het begin een andere naam um, en hij heet nu padfoto omdat ik een map heb gemaakt. Als je dit uh, appje start, dan gaat hij vragen of je gebruik wil maken van je Google Drive of je Dropbox en vervolgens moet je inloggen op je account en uh, nou, dan, dan kom je dus waar ik nu ben. Als ik even op die, uh, dat uh, middelste knopje druk, dus op die pet-foto zoals die hier heet. Noni, no. Dan sta ik op linksbovenin op de dan-knop, oftewel klaar-knop, daar ben ik nog niet. Dus ik veeg er even Noni, doorheen. Dan hoor je dat ik de Google Drive hier aangehangen heb. Plus, no. En daar hoor je de plus-knop. Plus, en je hoort no. hier allerlei uh, dingetjes die eigenlijk niet van toepassing zijn, dus wat niet in beeld gebeurt. Wat ik nu wel in één keer merkte is dat, dat uh, de map niet toegankelijk is die ik heb gemaakt. Tenminste niet dat ik hem kan aanwijzen nu. Ik ga hem even plussen. Plus. En ik maak Enzo. hier... Oh, nee, nee, nee. Ik loop hier doorheen. Ik heb een nieuw schermpje gekregen waar ik een nieuwe naam in kan vullen. Ik dubbeltik. Textveld. En de ik noem het weken. even foto. Nee. En... Nee, nee, nee. Knop. Ik create. Ik pak de create-knop create-knop en ik dubbeltik erop en hij maakt de map aan en wat je nu zou moeten doen en dat dus niet toegankelijk is blijkt nu ah, ik, wil de, ik heb nu de twee mappen padfoto en foto en ik wil padfoto de standaard maken dan dubbeltik ik erop en vervolgens zeg ik dan linksbovenin. en nu als ik foto's ga maken komen die ik ga een foto, foto maken, Hup. nu heb ik een foto gemaakt en nu heb ik links onderin dat is, uh, ja die noemt hij nu gewoon knop, als ik daarop op tik, dan gaat hij nu uploaden naar de map die ik net heb geselecteerd en uh, hij is daar druk mee bezig, kijk of hij dat... Steken. Hij zegt ook uploading, maar voor de rest niks, dat duurt eventjes. Ik heb hier nog wel een aantal, onderin een aantal knoppen zitten, camera, uploads, cloud en settings. Dus daar kan ik nog een aantal dingen aanpassen. Ik laat hem even doorlopen totdat hij hem gedownload heeft, uh, geüpload heeft. Ik ga terug naar de camera. En dat is... Uh, lijkt mij handig om uh, je, je, nou ja, je foto's in ieder, geval niet, uh, in ieder geval kwijt te raken op de drive in plaats van dat je je foto laat uh, vollopen zeg maar. Je iPhone laat vollopen sorry. Uh, zijn er vragen over of niet? Oké. Okay. Dan uh, wilde ik uh, door naar uh, het laatste onderwerp van vandaag. Uh, Dirk Scoopy. Scoopy, ik heb hem al gestart. Het is een app, het stelt niet heel erg veel voor, maar hij kan uh, grappig zijn. En het doel daarvan is het jagen op kortingsdingen die bij winkels zijn. Dus sommige mensen zullen het echt helemaal niks vinden. En iemand anders zegt misschien van, nou echt een leuke app en ik kan daar uh, mee zoeken. Nee, kijk, als ik de app start heb ik een aantal tandwalen. Ja, één van vijf. Geselecteerd in de buurt, top 1 van 5. In de buurt, dat is het standaard tapje waar je binnenkomt. In de buurt, top 1 van 5. Geselecteerd in de buurt, top 1 van 5. Dus daar staan aanbiedingen die in jouw buurt zijn. Zoeken, top 4 van 5. Zoeken. Nou, dat spreekt voor zichzelf, daar kan je plaatsen en dingen gaan zoeken. Nee, top 5 van 5. Zoeken, online, plaatsen, geselecteerd, in de buurt, plaatsen, tap twee van vijf. Plaatsen, sorry, daar kun je zelf een plaats selecteren. Ik... Online, tab, drie van vijf. Dat weet ik niet eerlijk gezegd. Zoeken, tap vier van vijf. Zoeken is voor het zoeken naar aanbiedingen. Meer, tap vijf van vijf. En de meer tap dat is meestal waar ze alles in stoppen wat niet elders in past. Dus daar kijken we even. Scoopy, wil je berichten. De poesberichten. Nou, die doen we even. Favorieten. Poesberichten. Attentie. Berichtgeving uitgeschakeld. Poesberichten van Scoopy zijn uitgeschakeld. Ga naar instellingen groter dan berichtgeving, groter dan Scoopy om deze optie in te schakelen. Poesberichten van Scoopy zijn uitgeschakeld. Oké. Okay. Knop. Terug. Terugknop. Ik heb schijnbaar in mijn wijsheid besloten dat ik geen poesberichten van Scoopy wil hebben... Kijk, poesberichten lijken heel erg leuk, maar op een gegeven moment worden je echt knettergek van. Terug, terugknop, scoopie. Doe berichten. Wij houden je graag op de hoogte van lopende en nieuwe scoopie plaatsen. Toevoegen. Gereed. Nou, hier kun je standaard plaatsen neerzetten als je dat leuk vindt. En je hebt een gereedknop. knop. Die ga ik nu... Landelijke acties. Landelijke acties. Even kijken wat het nu belandt. Twee van vijf streepjes terug, terugknop, scoopie. Toevoegen, plaatsen. Landelijke acties. Als meer. Aten. Twee van vijf streepjes, Terug. Terugknop. Wij houden je graag op de hoogte van lopende en nieuwe scoekie. Terug. Terugknop. Geselecteerd. Doe berichten. Juist. Daar ben ik weer in het meer tabblad. Favorieten. Favorieten, dat zijn dingen die je snel kunt bereiken. Die kun je dus in een lijstje zetten. Gebruikte coupons. Gebruikte coupons, dat zijn uh, bij sommige aanbiedingen moet je een soort nummer downloaden. En dat komt dan bij gebruikte coupons te staan. Jouw feedback. Mijn feedback. Nou, ja, dan willen ze dus commentaar commentaar terug hebben. Oh, voorwaarden. Algemene voorwaarden lijkt me duidelijk. In de buurt. Tap. 1 van vijf. En dan ben ik weer rond bij de in de buurt tap. Als ik die dubbeltik. Even kijken wat hier nog iets verwerkt. Ik... Over Scoopy. Zo werkt Scoopy. Over gebruik favorieten. Gebruikte coupons. Oh, die gebruikte coupons. Dat kan ik even... Over Scoopy. Even Gebruik de coupons. Terug. terugknop. Scoopy. 15% korting op alle schoolagenda. De Readshop. Gebruikt. 17. 07. 2013. 12. 46. 23. In de buurt. 15% geselecteerd. 15% in de buurt. Tap. Geselecteerd. Daar zie 15%. zie iemand gebruik heeft gemaakt van een coupon uh, via deze app om een schoolagenda te kopen met... Dirk, je was tot en met schoolagenda gekomen. Daarna hebben we je niet meer gehoord. Tot schoolagenda ga ik daar wetten. Een van mijn dochters heeft daar met 15% schoolagenda gekocht bij de Rechop. Uh, ik ben inmiddels terug op het In de Buurt-tablet. Geselecteerd. Lijst. Knop. Eén van twee. Daar kun je kiezen of je het in een lijst wil zien of op een kaart. Nou ja, aangezien ik niks zie, heeft een kaart niet zoveel zin, dus pak ik de lijst en ga rechts vegen. Kaart. Knop. Twee. Knop. Knop. Alle categorieën. Daar heb ik alle categorieën. Drie kilometer. En een afstand heb ik nu op drie kilometer. Jerick, ja, je bent weer niet te verstaan. Gezet. Tot dit. Tot dit. een knop. Ja, dat is lastig. Hij valt er gewoon zelf zo gewoon donker uit. Even kijken. Ik was bij de. Droomromans. En nu 7 uur diverse zomerdubbels. 50% uh, korting op uh, hele oorlog tegen geselecteerd. Lijstje knop 1 van 2. Kaart, knop, kaart, 2 knop. Kategorie. Kategorie. 8%. Aanpasbaar. En ik heb daar de afstand gedubbeldikt. Die staat 3 kilometer. 3 kilometer. 8% aanpasbaar. toe. 18%, 28%, 28%, 3 kilometer. Ik zie het aantal kilometers nog niet. 50% korting op hele 3 kilometer. 28% categorie. Knop. Kaart. Knop. Diverse zomerdubbels. Tweede halve prijs. 3 kilometer. 3 kilometer. 28%. Aanpasbaar. 28%. 8 kilometer. Ja, als ik hem dubbeltik die 28% dan snapt hij plotseling ook dat hij die kilometer ding moet updaten. 50% korting op hele Ollans Regenerist Assortiment Kruidvat. 288.7m, volgende tip. En hieronder geeft hij gewoon een lijstje van uh, winkels die korting hebben binnen de door mij ingestelde regio. Diverse zomerdubbels, tweede fles ja. halve prijs, Gal en Gal, 583.7m, volgende tip. Kijk, de Gal is hier in de buurt. En tip betekent dat het ook beuren in de folder staat. Er zijn ook andere soorten aanbiedingen. Nou, je kunt hier op zich aardig mee rondkijken. Geselecteerd. Plaatsen. Tap 2 van 5. Ga ik even naar plaatsen. Geselecteerd. Plaatsen. Tap 2 van 5. Twee voordeelpakken. Pampersluiers. En nu terug. Terugknop. Zwanenburg 2. Nou, dan krijg ik een lijst met plaatsen met daarnaast een tapindex waar ik snel doorheen kan. En ik geef even het goede oude Zwartsluis waar ik geboren ben. Zwaagwesteinde echt Zwaagdijk. Zwaagwest. Zwanenburg. Geselecteerd. Zwartsluis 1. Dat is één aanbieding. Die tik ik dubbel. Terug, terugknop, geselecteerd, lijst, knop, één van kaart, knop, twee van knop. Alle categorieën, twee voordeel pakken pampers luiers. en nu 18 euro, koop supermarkten, vol de tip. Dus dat zijn de luiers in de aanbieding. En dat is het enige wat in in luiers te beleven is eigenlijk. In de buurt, dat geselecteerd, plaats online, Top. 3 van 5. Alle categorieën 20 euro korting op referende slippers. Slippery geldig t slash m 0109. 2005 euro korting bij besteding vanaf 25 euro. De Body Shop geldig t slash m 10 2013 25 coupons. En wat nou coupons zijn die je daarvoor moet downloaden? Is mij niet helemaal duidelijk wat ze met dit tabblad willen eerlijk gezegd. Zoeken top 4 van 5 geselecteerd no, zoeken top zoeken 4 van 5 koffie pizza kleding, etc. weglatingsteken lege lijst. Zoek gemakkelijk op naam van een product, dienst, bedrijf, etc. Weglatingsteken. Dan kan ik dus zoeken naar. Uh... Zoek gemakkelijk op naam van een product in de buurt. Top. 1 van 5. Zoek gemakkelijk op negen Of op bedrijf. Koffie, pizza, kleding, etc. Zoekveld. Bewerkbaar. Woordmodus. Koffie, pizza, kleding, etc. Weglatingsteken. Zoek, dan kan ik dubbel tikken en dan kan ik gewoon producten intypen en dan. Hoor ik wat er aan kortingen te blijven is? Scoopy. Spatie. Kan ik dit veld opzoeken? Zoek. Grijs. Zoek. Grijs. Onmogelijk. Scoopy. Zoekveld. Bewerkbaar. Lege lijst. Zoek gemakkelijk op naam van een product. Dienst. Meer. Dat. Vijf van vijf. Ja, nou zo'n toetsenbord wordt weer dicht. Soms is dat een beetje een probleem dat je daar niet meer bij kunt. En als je dan op een ander ding dubbeltikt dan op het zoekveld zelf. Dan uh, gaat dat toetsenbord meestal ook weg of ze hebben een verbergd toetsenbord of een gereedknop. knop. In de buurt, plaatsen, online, geselecteerd, zoeken, tap, meer, tap, vijf nou, van vijf. de meer had ik al gehad. Dus dit was de Scoopy-app. En uh, ja, ik vind het wel een grappig ding. Maar dat komt misschien omdat ik gewoon tot echt een los, Nederlander ben die goed korting 10. wil hebben overal. Ik geef het microfoon vijf vervragen. Tot ja, ik heb een vraag. Oh, ik weet niet of ik mag. maar Ik doe het maar gewoon. Ten eerste, hoe, hoe schrijf je dat? En ten tweede, kost die wat? En ten derde, um, dat online. Zou, zou dat over online aanbiedingen gaan? Van bedrijven die online dingen aanbieden of zo? Uh, de eerste vraag is, Koepi schrijf je s c o u p y En hij is gratis. Dus je zal af en toe wel ergens reclame tegenkomen waar zij weer hun geld mee verdienen. En ja, een derde vraag, die ben ik natuurlijk weer vergeten. Uh... Oh ja, over die online producten. Ik heb echt geen idee, dat zou best kunnen. En ik heb ook niet de moeite dat op te zoeken. Dat is misschien wel een beetje slecht van mijn kant, maar dat kan eventueel nog. Oké, okay, dankjewel Dirk. Nou, ik ga eens even kijken wat voor koopjes ik hier uh, van het weekend kan gaan maken. Um, dan wil ik uh, nog eventjes uh, kijken wat er op de valrepen. Uh, te doen, of uh, wat er nog ter tafel komt. Uh, wel heb ik nog eventjes een vraagje al, aan Alwin, maar ik zie dat Alwien op de Mac zit. Ik hoop dat ze me ook kan antwoorden. Zij had het over de luisterbiep. We hebben hem al eens eerder besproken, maar jij zegt dat hij nu uh, beter toegankelijk is. Uh, daar wilde ik graag, uh, nou Dat wilde ik graag even aan jou vragen. Ja, ik, uh, ik zal er even naar kijken hoe het precies moet, want, maar ik kan er goed uh, mee overweg hoor, met die luisterbiep. Dus ik weet niet waar mensen problemen mee hebben. Alleen de, de, de buttons zijn een beetje raar gelabeld. Dat, dat is zeker waar. Maar het werkt goed als je. Ik kan je goed verstaan, Alwin. Um, waar het toen was, als ik het me heel goed herinner, want volgens mij heb ik hem besproken, was dat je de boeken je kon niet door de boeken heen scrollen om één te gaan kiezen, zeg maar. Uh, dat was gewoon niet toegankelijk... als ik me zo nu uit mijn hoofd weet hoor. Maar jij kan gewoon een boek kiezen... en hij uh, zegt wat voor, de, wat voor boek het is... of waar heb je het over, want je zegt dat hij slecht gelabeld is. Ja, ik kan, uh, ik kan ook een boek kiezen... Van, van de Gutenberg dingen bedoel je... daar kan ik een boek uit kiezen. Hij heeft een beetje rare... Uiteindelijk is het handigst als je altijd uitgaat... van de beginsituatie, van het menu. En de, anders raak je de weg kwijt. Maar uh, uh, ja... Ik, ik heb er een keer een probleem mee. Volgens mij weet ik al wat het is. Ik haal hem door de war met vakantiebiep. Ik uh, zal zo even kijken of we luisterbiep al hebben besproken. En anders uh, wil ik die graag vragen of je die volgende week wil bespreken. Als we hem nog niet besproken hebben. Um, ondertussen heb ik ook even in het zoeken van de Blink Magazine de Ring Credible gegooid. We hebben het er in i 55 over gehad. En daar als tip besproken. Oké, okay, maar de kwaliteit is niet een stuk beter geworden. Dus ik kan hem echt... Uh... Nou, zetten we liever volgende week op de lijst. Ik zie dat we hem al ergens hebben besproken, hoor. Dus uh, ik kijk dan nog even na. Laat ik je even weten, Alwin. Zijn er nog meer tips, trucs, uh, leuke dingetjes? Niet? Dan wil ik jullie hartelijk bedanken. En uh, natuurlijk speciaal Dirk dat je je energie hierin hebt gestoken. En uh, ik ben er heel blij mee. Uh, en... Um, ik uh, zou zeggen iedereen een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Dankjewel. What it to be step step Still the movement